Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer Russisch gas onderweg naar Europa. Dat stroomt door de buizen van Nord Stream 1. Alhoewel... Stroomt. Er zijn meldingen over wat er dan vanmorgen geleverd is. En dat zou zo'n 30% zijn van wat er eigenlijk door die pijpleiding kan. Volgens correspondent Charlotte Waaiers moeten we de hoeveelheid gas nog even afwachten. Het kan in de loop van de dag nog veranderen. Want de president van het netwerkagentschap in Duitsland tweetde erover. Hè. Dit is dan voor de eerste twee uren vastgelegd. Maar het kan gedurende de dag nog uh, veranderen. Dat is wel heel ongebruikelijk. Dat gebeurt normaal gesproken nooit. Maar ja, er gebeuren nu al meer dingen die normaal niet gebeuren. Nederland is. Is deels van dit gas afhankelijk, maar in Duitsland volgen ze de boel met samengeknepen billen. Dat land krijgt heel veel gas uit Rusland. Wanneer er maar weinig hun kant op stroomt, kan de gasvoorraad niet echt lekker gevuld worden. En dan zitten een hoop Duitsers deze winter dus in de kou. Agenten vinden het stroomstootwapen helemaal geweldig, staat in een onderzoek van de politieacademie. Later dit jaar mogen alle agenten de taser gebruiken, nadat er vijf jaar lang op meerdere plekken mee werd geoefend. Mensenrechtenorganisaties vinden het invoeren van de taser geen goed plan. Zij zeggen dat het wapen gevaarlijk is en zijn bang dat het wordt gebruikt om mensen te martelen. In de buurt van Leiden is vannacht een politieachtervolging geëindigd in een zware crash. De op de vlucht geslagen bestuurder knalde in een woonwijk op een geparkeerde Tesla, sloeg over de kop en kwam terecht in een steeg. Een inzittende raakte zwaar gewond en moest opgehaald worden met een traumahelikopter. Twee anderen gingen er vandoor. En weer een juicy boek over Harry en Meghan. Er komt vandaag een biografie uit over dat koningshuiskoppel. In het boek komen alleen mensen aan het woord die het met een paar gewerkt hebben, vertelt correspondent Fleur Lounspach. Het is een inkijkje in wat er speelde in de tijd dat uh, Meghan en Harry nog in het Verenigd Koninkrijk woonden. En de frictie die er toen was binnen de koninklijke familie, uh, ook het moment dat het stel dus besloot om hun officiële taken voor het Britse Koningshuis neer te leggen en naar Amerika te verhuizen. Harry en Meghan liggen al langere tijd overhoop met het koningshuis. Ze stapten een paar jaar geleden uit de royal familie... en wonen nu met hun gezin in Amerika. De band met de Britse familie is niet meer je van het. Harry en Meghan komen nog nauwelijks naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer nog een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Veel wolken en vooral in het noorden en oosten zijn er ook pittige buien. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N242 Middenmeer richting Alkmaar... tussen Heer Hugo Waart en Industrie, Industrieterrein Boekelemeer... 3 kilometer fieden en de vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 Web nu. ZFM in de ochtend.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 Morgen, denk je aan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 Go! Venise Vous me voyez maillot rayé La voix soumise en gondolier Paquillant pour ouvrir une cerise Pour abaiser Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée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 Zandvoort, zon, zee en heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. Let's keep telling me you want me. And hold me close on through the night.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 How you move me, how you touch me, your movements, your feelings, if I want to one night, baby. moment to be by.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 dus nader hangt, ik dans mijn ogen. Show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 Het is jour de chance, je wordt hier tala, schakar en op je En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook niet.